Uur. Gert Kruuk met het NOS Journaal. Premier Rutte is tevreden met de uitkomst van de EU-top van gisteren over de coronacrisis. Daar besloten de regeringsleiders dat er nog niet meteen een herstelfonds voor de lange termijn komt. Eerst moet de Europese Commissie analyseren hoeveel geld de EU-landen nodig hebben. Rutte zegt dat hij op zo'n analyse had aangedrongen en wil voorlopig geen bedragen noemen. Nederlandse supermarkten hebben de afgelopen weken honderden nieuwe werknemers aangenomen voor hun bezorgdiensten... Het aantal mensen dat online boodschappen doet... is door de coronacrisis flink toegenomen, zeggen de winkels. Met extra personeel kan aan de vraag worden voldaan... en blijven wachttijden beperkt. Mogelijk komt er een reserveringsapp voor het openbaar vervoer, schrijft NRC. Door het coronavirus is er veel minder ruimte in bussen en treinen... en als er meer reizigers komen, moet die ruimte goed worden verdeeld. Het ligt erbij voor de hand dat bepaalde groepen dan voorrang krijgen en dat er mogelijke verbod komt op reizen die niet noodzakelijk zijn. Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft ingestemd... met een coronasteunpakket van 484 miljard dollar. Bijna alle leden stemden voor. Het geld is vooral bedoeld voor kleine bedrijven en ziekenhuizen... en komt bovenop drie eerdere steunpakketten. President Trump heeft op een persconferentie gesuggereerd... dat het coronavirus kan worden bestreden... door mensen in te spuiten met een desinfectiemiddel... Als je ziet dat zo'n middel het virus in een mum van tijd vernietigt, zou je het kunnen injecteren, zei Trump. Het zou interessant zijn om dat te onderzoeken. De Britse premier Johnson gaat maandag weer aan het werk, schrijft de Britse krant The Telegraph. Hij zou zijn medewerkers hebben gevraagd om vergaderingen te plannen met zijn ministers, zodat ze hem kunnen bijpraten over alles wat speelt. Johnson werd eind maart positief getest op corona en lag drie dagen op de IC. Het weer veel zon en af en toe wat sluierbewolking. Vanmiddag in het noorden meer wolken. Er staat een zwakke tot matige noordenwind. Het wordt 16 tot 22 graden. Op de wallen iets frisser. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn geen meldingen van files.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 Going round and round, just playing the games. Now you say you slow me down, not right now. And you make at me and won't complain. Let it be, let it be, let it be known. Oh, oh, oh. Touching and teasing, me telling me no. But this time I need to. and play it again. Home again tonight? Oh no, brother, I can't see. I'm just gonna have to explain something to you. Oh, it's not like that anymore. Don't you understand that? Don't you realize it yet? Maybe I can make you understand with these few words. I'll try to make it as brief as possible.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 in the year of the cat.